Zes uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. Directeur Maastad ziekenhuis opgestapt. Massale politieinzet in Londen. En licht herstel Europese beurzen.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 In het ziekenhuis zijn 27 mensen overleden... die besmet waren met de multiresistente klebsiella bacterie Of de bacterie ook de doodsoorzaak was, is nog onduidelijk. Volgens het Rotterdamse ziekenhuis is de uitbraak inmiddels onder controle. De Britse politie zet in Londen vanavond 16.000 agenten in... om een eind te maken aan de rellen. Dat zijn er 10.000 meer dan afgelopen nacht. De politie heeft gewaarschuwd dat agenten ook rubberkogels kunnen gebruiken. Het zou voor het eerst zijn dat dit wapen wordt ingezet. De afgelopen drie dagen zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Bij de rellen is één dode gevallen. Het is een man van 26 die gisteravond werd neergeschoten. Door wie is niet duidelijk. Het Britse parlement is teruggeroepen van recess en praat overmorgen over de onrust. Nederland adviseert mensen die naar Londen reizen om waakzaam te zijn. Het is volgens Buitenlandse Zaken onduidelijk hoe de situatie zich verder ontwikkelt. De vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Nederland en Engeland van morgen is afgelast. De meeste Europese beurzen hebben zich licht hersteld... van de flinke verliezen van gisteren. In Amsterdam sloot de AEX bijna 1,5 procent hoger. Ook de beurzen in Frankfurt en Parijs boekten een bescheiden winst. Alleen in Londen werd een procent verlies geleden. Meteen na opening leken de koersen weer flink te dalen. Aan het eind van de ochtend stond de AEX nog op een verlies van 5 procent. Daarna ging het steeds iets beter. Vooral nadat de beurs in New York met winst opende. De Dow Jones-index staat nu ruim 1,5% in de plus en de NASDAQ 3%. De ontwikkelingen lijken op die in Azië, waar de beurzen vanochtend voor het slot weer opkrabbelden. De onrust op de financiële markten duurde al weken, maar bereikte gisteren een dieptepunt toen de beurzen wereldwijd flinke verliezen leden. Beleggers reageren vooral op de aanhoudende schuldencrisis in Europa en de verlaging van de kredietstatus van de VS door een van de drie toonaangevende kredietbeoordelaars.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 In Den Haag is een doorgedraaide buschauffeur opgepakt. De man van 37 had met een fietser ruzie gekregen over wie er voorrang had. Toen hij rechtsaf het busplatform wilde oprijden, klopte de vrouw op de zijkant van de bus en riep dat het licht voor de fietsers op groen stond. De chauffeur stapte uit, trok de vrouw aan haar haren naar beneden en sloeg haar twee keer met haar hoofd tegen de grond. TV-presentator Martijn Krabe wordt niet vervolgd. De ex-vriendin van de presentator had aangifte tegen hem gedaan... en hem beschuldigd van onder meer verkrachting en mishandeling. Justitie zegt dat er te weinig bewijs is om Krabe te vervolgen. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen vooral in het zuiden wat zon. In het noorden kans op een bui. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur dan uiteen van 18 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Ook na morgen wisselvallig, met vooral donderdag veel bewolking en regen. De temperatuur loopt wel weer wat op tot rond of net boven de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 53 kilometer file. De meeste vertragingen rondom Rotterdam heeft ook te maken met de afsluiting van de A20... en ook veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht na een aanrijding. Eerder hadden we een omleiding voor dat verkeer via de A12 via Amsterdam over de A4, maar daar loopt het ook aardig vast. Op die A4 staat nu tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp 4 kilometer. Op de A12 de richting Utrecht, eerst tussen Den Haag en Voorburg 3 kilometer. Verderop tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen nog 9 kilometer. Het NOS Radio in journaal. Lucela Carasso in Londen. Londen maakt zich op voor een avond. Maar wordt dat weer een avond met rellen of blijft het dit keer rustig? Verslaggever Jeroen de Jager heeft de hele dag rondgelopen in de wijk Hackney, waar het gisteren flink uit de hand liep. Ook in andere delen van de stad begon het gisteren rond deze tijd onrustig te worden in de stad. Jeroen, um, wat merk jij nu om jou heen? Dat het uh, heel erg rustig is. Blijkbaar uh, heeft het of effect dat de politie nu veel massaler op de been is dan, uh, dan gisteren. Wat je wel ziet is dat er dus veel politie is. En dat de winkels allemaal heel vroeg gesloten zijn. Toch uit voorzorg uh, voor het geval. Er ook vanavond of uh, op dit moment. weer rellen zouden uitbreken. Dat is dus tot op heden nog helemaal niet het geval. Ik zie wel af en toe van die jongens waarvan je ja, kunt vermoeden dat ze uit zijn op rellen. En die zie je dan even hier bij dat punt waar gisteren die rellen... Uh, massaal waren, zie je ze kijken en denken van... ja, waar zijn al onze makkers? Ze zijn er niet. En dan draaien we ze weer af, misschien op zoek naar de plek... waar het uh, vandaag dan wel eventueel zou gebeuren. Ja, er is een massale politie-inzet uh, aangekondigd voor vanavond. Uh, zie je ook veel agenten nu om jou heen? Absoluut, absoluut. Uh, heel veel uh, agenten in gele hesjes... maar ook ME's die uh, verderop in uh, staat hier in Heknie... Uh, Wacht, je ziet ze ook rondrijden in busjes. Uh, ze zijn massaal aanwezig. Gisteren 6000 agenten in heel Londen. Vandaag 16.000 agenten, alle beloven zijn ingetrokken en ze draaien uur uursdiensten, heb ik begrepen. Dus uh, ik, ja, wellicht dat het effect heeft. En de politici zijn teruggekeerd van vakantie. We hoorden eerder al premier Cameron, burgemeester Johnson. Uh, Johnson werd op straat uitgejouwd door allerlei mensen. Die zeiden ja. drie dagen, waar ben je nou uh, gebleven en je moet aftreden? Het is allemaal jouw schuld, daar kwam het op neer. Heb je ook veel kritiek op de politiek gehoord? Nou, niet zozeer op de politiek. Als wel dat er ook in, de, in deze wijk in Heknie, waar dus mensen door hun eigen jongeren... al komen er ook veel jongeren van buiten de wijk op zo'n rel af natuurlijk... maar door jongeren hier uit de wijk zijn aangevallen, waar winkels zijn aangevallen van, uh, van die mensen. En toch tonen ze ook wel begrip voor de jongeren. Ze zeggen, uh, dit zijn jongeren zonder enig perspectief, uh, komen uit een zeer laag sociaal milieu. En dan is er een ander probleem, Er is dus hier een stop-and-search-beleid... Uh, jongeren kunnen zomaar, mensen kunnen zomaar worden aangehouden en uh, gefouilleerd worden. En dat wordt uh, in veel gevallen als heel uh, respectloos ervaren door de jongeren. En ja, op een of andere manier wordt dat wel begrepen door heel veel bewoners ook van, van, van de wijk. En die, ja, die zeggen van ja, wij snappen wel dat die jongeren op een gegeven moment zich dus ook uh, gewelddadig richting de. Politie uh, gaan gedragen. Want dat is wat gisteren natuurlijk los van het, van, het, van het plunderen ook gebeurde. Dat er echt met de politie uh, gevochten is. En dat gaf natuurlijk een heel somber, slecht beeld van Londen. Aan de andere kant zag je ook wel weer een hoop mensen vandaag die uh, zelf het initiatief namen om, om de schade op te ruimen. Heb je dat ook nog gezien? Ja, het was echt een dag. Uh, want al heel vroeg in de ochtend toen ik hier was, was de, was de, de meeste rotzooi alweer opgeruimd. Uh, dus uh, uh, heel veel initiatieven via Twitter die tot stand uh, zijn gekomen. Uh, hier ook in Hackney stonden ineens een groep van 200 jongeren met bezems in de hand... Uh, die de laatste resten weer bij elkaar aan het vegen waren... Auto's hier die uitgebrand waren, want er stonden er echt tientallen hier verderop. Uh, die werden weggesleept. Ik was uh, even aan het monteren, en, uh, op een gegeven moment bij iemand in huis, bij een vrouw, wiens auto gisteravond ook in de hens is gegaan. En die, ja, die was zelfs een beetje blij, blijkbaar, want het is een oude auto. Die zei, nu krijg ik eindelijk weer een nieuwe auto. Maar goed, iedereen is dus, ja, zo. dat is dan toch de keerzijde van de medaille. Uh, maar goed, iedereen die is dus uh, ja, heel eensgezind bezig om die wijk weer uh, op te ruimen. Je ziet er eigenlijk nu op, op wat dichtgetimmerde uh, kapotte ramen... zie je er eigenlijk uh, zie je niet meer terug dat het gisteren hier zo volledig uit de hand is gelopen. Jeroen de Jager vanuit Hackney en de Nederlandse Joella van de Boom... vertelde een half uurtje geleden dat zij in het centrum van de stad... haar kantoor uh, in de wijk Victoria is het in Londen voortijdig moest verlaten. Er is een soort crisis uh, aangekondigd. En uh, ik, ik werk in een beetje in een business area, dus uh, alle winkels daaromheen moeten ze allemaal sluiten. En uh, mij en mijn collega's is allemaal geadviseerd om te vertrekken en ik uh, moest ook het gebouw verlaten op een gegeven moment. Ja, allemaal naar huis en binnen blijven was het advies. We praten door met Hieke Jippes, onze correspondent in Groot-Brittannië. Hieke, um, rustig, hoorden we net Jeroen de Jager zeggen... voorzorgsmaatregelen, winkels dicht, mensen dus naar huis gestuurd. Is het in andere steden waar het uit de hand liep uh, vannacht ook nog rustig? Voor zover ik kan nagaan, vooralsnog wel. Maar vanavond wordt het dus uh, de grote uh, krachtmeting tussen het gezag... en uh, de jongeren uh, die dit doen. Dus uh, we zullen zien... Wordt er in de politiek uh, inmiddels gediscussieerd over de dingen die uh, Jeroen de Jager net vertelde, dat mensen op straat zeggen er is ook weinig perspectief voor de jongeren, de politie behandelt ze niet netjes. Wordt daar over gesproken of is het op dit moment alleen maar schade beperken? Nee, daar wordt absoluut over gesproken. En dan krijg je het hele scala van meningen van arme kansarme jongeren tot uh, uh, het zijn mensen die alleen maar uit zijn op hun eigen verrijking en die aan alles voor, uh, voorbij gaan. Daarbij wordt wel steeds, waar Jeroen het ook over had, die stop- en searchbevoegdheid van de politie genoemd. Zou dat misschien moeten Veranderen. Maar dan wordt erop gewezen dat dat inderdaad uh, vaak uh, zwarte jongens betreft, die onevenredig veel zouden worden aangehouden. Die stop- en searchbevoegdheden die heeft de politie gekregen omdat ze uh, gedwongen werd uh, door de politiek om iets te doen aan uh, de. Uh, uh, uh, zwart op zwart, zoals dat zo onaantrekkelijk heet... de, de zwart op zwart uh, uh, vuurwapen-ellende... Uh, die zich in een heleboel van die wijken heeft voorgedaan. En die uh, bevoegdheid heeft ook wel zijn resultaten opgeleverd... in die zin dat er minder uh, jonge zwarte mensen elkaar al schietend afmaken. Dus uh, dan is die kans ook niet zo groot... dat die uh, bevoegdheid van de politie wordt teruggedraaid. Jo, ik denk dat, uh, dat het gewoon een tijd zal duren voordat dit allemaal een beetje bezonken is. Uh, donderdag komt het parlement bijeen. Het is allemaal nog te vroeg om, zoals politici dat altijd zo mooi noemen. de lessen te leren van wat er hier uh, gebeurd is. Maar het blijft natuurlijk een permanent probleem dat je. Uh, ja have and have not vlak in elkaars buurt hebt wonen. Dat je uh, tegenwoordig ook alles van iedereen weet, al dan niet via sociale media. En als je uh, uh, ja bent opgevoed in een uitermate kansarm milieu en je begrijpt niet zo goed hoe het allemaal in elkaar zit en je hebt zelf ook geen opleiding of je denkt dat het toch kansloos is om een opleiding te hebben. Je ziet dat allerlei andere mensen dingen wel hebben die jij niet hebt. Dan kan ik me wel voorstellen dat dit soort dingen uh, mogelijk gemakkelijker gebeurt. Wel wordt er nu al uh, heel erg op uh, gewezen dat het niet alleen maar de politie is die hier een taak heeft, maar dat het natuurlijk ook aan ouders en aan de gemeenschap vlak om dit soort mensen heen uh, ligt en dat die ook hun verantwoordelijkheid hebben. Want waar waren die ouders toen hun jonge kinderen hè, van midden tussen de de nacht. Zeven en vijftien. Midden op straat. Precies. Hmm. Zeg Ike, ik, ik probeer even snel het afgelopen jaar door mijn hoofd te laten gaan. Is, is dit nou de eerste echte uitdaging binnenlands voor uh, premier Cameron? Um, nou ja, we hebben natuurlijk. Kijk, je moet niet vergeten dat. Dat komt er ook nog bij dat dit politieapparaat in uh, Londen... natuurlijk ook als een beetje wankel gezien wordt. Omdat, een uh, ook een binnenlandse, omdat er een afluisterschandaal was. En uh, de, de top van uh, Scotland Yard is afgetreden uit fatsoen. Wij waren verantwoordelijk, dus wij gaan. En dat dus op dit moment onder een interim hoofdcommissaris... geregeerd wordt door de politie. Dus uh, nee, het is uh, zeker niet uh, het eerste binnenlandse uh, schandaal... En Cameron is, heeft al eerder moeten terugkomen van um, een bezoek aan het buitenland. In dit geval helaas voor hem zijn vakantie. Ja, precies. En vorige keer was hij geloof ik op bezoek ergens. Hè? But, uh... ja, hij was geloof ik ergens in het Midden-Oosten toen het News of the World schandaal uh, losbarstte. Nou, hij zal de komende maanden zijn handen vol hebben met zijn ministers aan de politie in Engeland. Hikki Jippus, dank voor dit moment. Het Nederlands elftal zou morgen natuurlijk een oefeninterland spelen... tegen Engeland in het Wembley Stadion. Zou, want die oefenwedstrijd gaat niet door. De politie van Londen heeft alle mankracht nodig voor de rellen in de stad... en heeft geen mensen over om het voetbalduel in goede banen te leiden. Bondscoach Bert van Marwijk voelde het wel al een beetje aankomen. Nou, gisteravond uh, hield ik er al wel een beetje rekening mee. Joh. Ik zag de beelden en uh, ik denk, nou ja, dat zou wel eens mis kunnen gaan.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 Op de A12, Den Haag richting Utrecht, is nog steeds tussen Blijswijk en Zevenhuizen. Maar één rijstrook, rijstrook open na een aanrijding. Geeft aardig wat vertraging. Uh, tussen Den Haag en Voorburg zo'n twee kilometer. En verderop tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nog eens negen kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Ja, de AEX noteerde dus vandaag aan het einde van de beursdag weer een klein plusje. Steven Sarvati is algemeen directeur van Beleggen, beleggings- en vermogensbeheerder Wijsum van Oostveen. Goedenavond. Goedenavond. Eindelijk weer een groen pijltje. Uh, wat is uw verklaring daarvoor? Uh, nou ja, uh, na elf dagen op rij laag gesloten sinds het eerst voor uh, 1990... Uh, is het uh, niet raar dat je inderdaad een keer een dag hebt dat je met een plus eindigt. Want dan zijn er heel veel mensen die denken nu instappen, gaan handelen... en dan gaat het vanzelf weer omhoog? Uh, nou ja, dat heb je vandaag wel een beetje gezien. Je begint de dag inderdaad op zich positief. Uh, dat had niet iedereen verwacht. Uh, ik gaf de krantenkoppen de koppen die uh, daar stond in van er uh, was een beurskracht verwacht. Je opent positief en uh, tien over negen de high van de dag. En om half elf sta je uh, op de low van de dag ongeveer 6,2 procent lager. En dan krijg je toch heel vaak te zien dat mensen op een gegeven moment denken... van uh, het wordt nu wel heel erg goedkoop... En die stappen dan vervolgens in en dan zie je eigenlijk ook een beetje uh, gevoed door de verwachting uit Amerika dat uh, de markt draait. En dan uiteindelijk eindig je inderdaad 1,3% hoger. Want wat zijn dan die verwachtingen uit Amerika die dan opeens komen? Uh, dat is eigenlijk vanavond om uh, kwart over acht uh, komt de FED de, de uh, naar buiten. Dat is het stelsel van Amerikaanse banken. Uh, die zijn momenteel aan het vergaderen over uh, rentebesluiten. En waar iedereen een beetje op uh, zit te wachten... is wat gaan zij zeggen met betrekking tot eventuele nieuwe uh, stimuleringsmaatregelen. Ja, maar kan dat nog wel? Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Well, ja, er is eigenlijk niks meer wat ze nou kunnen doen. Nou, ze kunnen, dat is uh, het voordeel van Amerika, die, die, die drukken hun eigen gelden. geld. Geld die, ja, die kunnen in principe, uh, nou, bij wijze van spreken, eindeloos dat doen. De vraag is uiteindelijk of het verstandig is. En op dit moment is het een beetje de wens van de gedachte van heel veel uh, uh, handelaren, vooral in Amerika, die zoiets hebben van nou kom maar. He, want als de Fed zegt nou we gaan weer steunen, dat betekent dat de koersen in principe omhoog gaan. En ja, dan zal je zien dat iedereen over elkaar heen zal vallen om, het, uh, om toch er weer te gaan kopen. Is dat dan niet korte termijn? Want het zal dan niet op de lange termijn weer de analyse zijn? Ze hebben weer geld bijgedrukt. Dat is uiteindelijk geen oplossing voor het, uh, voor het probleem? Geen structurele oplossing zodat de beurskoers weer omlaag gaan? Klopt, uh, het is totaal niet structureel en, en dat hebben we van de week hier ook zelf in Europa gezien. Hè. De, de oplossing van de ECB om uh, Italiaanse en Spaanse uh, obligaties te kopen, dat is ook geen structurele oplossing. Uh, toch zie je dat de markt daar wel in ieder geval in eerste instantie positief op reageert. Hè, omdat die rentes die dalen dan, uh, vandaag ook weer. Uh, alleen het lost structureel niks op en, en dat ligt eerder zowel in Europa als in Amerika bij de politiek die uh, in de opinie van heel velen uh, niet doortastend uh, en koordaant optreden. En als de, uh, de VED als Bernanke denkt... ik ga me niks aantrekken van die beurskoersen op de korte termijn. Ik doe helemaal niks. Wat, wat zal dan het effect zijn, denkt u? Nou, dat hangt er een klein beetje van af. Uh, uh, uh, ik, het zou, uh, omdat natuurlijk in Amerika is het ook best wel hard gegaan... de afgelopen periode. En uh, uh, kan het maar net zo goed zijn dat je ook met een kleine plus uh, de dag uitgaat. En het is ook een beetje de wens van de gedachte. En de handelaren die kunnen best wel denken van oké, okay, uh, uh, de, de koopjeszagers die komen straks en die pikken het dan wel weer op. Zodat je inderdaad met een kleine plus toch de dag uitgaat. Het gaat niet alleen maar naar beneden. Het gaat ook weer een keer omhoog. Precies. Nou, vandaag ging het weer een beetje omhoog. Steven Sarvati, dank, dank. Van jou. beleggings- en vermogensbeheerder Wijs en van Oostveen. De directeur van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam, Paul Smits, stapt per direct op. De afgelopen maanden kreeg het ziekenhuis veel kritiek op het niet onder controle krijgen van een bacterieuitbraak. In ieder geval niet op tijd. 79 mensen raakten besmet met die bacterie. 27 mensen zijn overleden. Een adscheetbouwer van de raad van toezicht van het ziekenhuis is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Er waren een aantal gesprekken voor nodig, begreep ik, voordat de conclusie werd getrokken dat meneer Smits opstapte. Nou, nee, niet een aantal gesprekken. op een gegeven moment is voor de heer smits de grens bereikt... van wat hij kon absorberen en accepteren in, dit, in deze hele problematiek. En toen heeft hij aangegeven dat hij eigenlijk niet verder kon. Nou, daar zijn wij het mee eens. Dus het belang van het ziekenhuis is groter dan het belang van één man. Dus toen hebben we in overleg besloten dat hij gaat vertrekken. Is dat helemaal in eerste instantie zijn eigen keus geweest? Nee, dat is een keus van ons allebei... Als je dus ziet dat degene die het ziekenhuis moet leiden in zo'n moeilijke tijd... op een gegeven moment niet meer de energie heeft om daar nog maanden mee door te kunnen gaan... Dan, dan moet je dus ingrijpen. En half juli zei hij namens het ziekenhuis... we hadden het beter moeten doen met die bacterieuitbraak. Wat is de reden dat hij toen niet opstapte? Ja, dat weet ik niet. Dat zou u naar hem moeten vragen. Maar uh, u zult meer hebben gezien. U werkt in de media dat op een gegeven moment... Dan zeggen voor iedereen heeft een, een houdbaarheidsgrens. En die was kennelijk bij hem uh, nu bereikt. En bij anderen zou dat later zijn geweest of eerder, maar bij hem was het nu. En dan, ja, dan als, als raad van toezicht kunnen wij niet anders dan uh, daar snel op ingrijpen. En dat hebben we dus gedaan. Ja, in het persbericht van het ziekenhuis staat dat hij um, 236.000 euro meekrijgt. Bijna uh, 236.000 euro. Dat is een afspraak. Um, dat, dat is een eenmalig bedrag? Ja, hij is in 2004 in dienst gekomen bij het ziekenhuis. En hij heeft... Uh, is daarover is verder heel succesvol geweest. En in 2004 is afgesproken dat mocht de Raad van Toezicht vragen aan hem om te vertrekken. Dat hij dan één basisjaarsalaris meekrijgt. En dat is dus dat bedrag. Er is uh, onmiddellijk een politieke reactie opgekomen van de PVV. Die noemt dat in één woord schandalig. Die gaat vragen stellen aan, aan de minister. Uh, het Kamerlid van de PVV uh, Gerbrand zegt... Uh, hij legt zijn functie drie weken te laat neer, loopt naar buiten met ruim twee ton. Dat is het belonen van wanbeleid. Hoe ja, ziet u dat? Kijk, wij hebben uh, in Nederland gewoon uh, contracten tussen werknemers en werknemers. Werknemers en werkgevers. En daar, uh, daar hou je dus aan. En dit is een contract uit, contract uit 2004, waarin uh, dit staat. Dus ja, als je dan iemand zegt dat hij... Uh, moet vertrekken, dan moet je dus uh, gewoon je verplichtingen nakomen. Ongeacht of diegene het goed gedaan heeft of niet? Nou, hij heeft het dus uh, over die hele periode geweldig goed gedaan. En deze bacterie-uitbraak heeft hem dus uh, opgebroken. En dat, dat ging, ging wel om mensenlevens niet, dat die, die natuurlijk. Dat je de verplichtingen niet nakomt. Nee, maar het ging wel om mensenlevens natuurlijk hier. Ja, nee, het, het ging om mensenlevens. Maar uh, dan zeggen we overigens, uh, in alle berichten is ook gesteld. ...dat er tot op dit moment geen bewijs is dat die mensenlevens die verloren zijn gegaan... ...dat het ook een direct gevolg is van die bacteriële uitbraak. Wie gaat nu de boel in het ziekenhuis weer op orde krijgen? Nou, de heer IJsman zit daar nu op dit moment als enig bestuurder... ...en als raad van toezicht hebben wij gezegd dat we dus uh, ons gaan beraden... Wat de, ...hoe de toekomstige tijdelijke invulling daarvan zal zijn... En, ja, u kunt ervan uitgaan dat, dat, uh, dat wij ons daar uh, snel op gaan beraden en daarop terugkomen. En de opvolger, krijgt hij ook zo'n contract met zo'n bepaling over, over vergoeding? Nou, In eerste instantie zal dat dus een interim bestuurder zijn. En pas daarna zal er sprake zijn van een permanente bestuurder. En ja, het is in Nederland, dat is u misschien ontgaan, niet ongebruikelijk bij directieleden... dat er een clausule is dat er zelfs de code tabaksflat dat als ze moeten vertrekken, dat ze maximaal één jaar salaris krijgen. Nou, dat is mij niet ontgaan, maar het zou kunnen dat u zegt... naar aanleiding van deze zaak, misschien moeten we een ander contract opstellen in het vervolg. Ja, dat zou kunnen, maar dus zover zijn we nog lang niet. En uh, als, we, als we zover zijn, dan zal ik u graag op de hoogte stellen. Nou, bellen we weer, meneer Scheepbouwer. Dank ja, u wel. Ja, dat moeten we doen. Van okay. de Raad van Toezicht van het Ziekenhuis in Rotterdam. Het leek allemaal uh, zo mooi, de overgang van Wesley Verhoek... van ADO Den Haag naar Nottingham Forest. Uh, de clubs waren eruit en uh, vandaag zou Verhoek gepresenteerd worden. Verslaggever Erik van Dijk ging naar het stadion voor die presentatie... maar er was helemaal geen presentatie... want uh, Verhoek gaf een verrassende wending aan die transfer. Ja, ik heb uh, de keuze gemaakt om het, uh, om het niet te doen. Uh, vooraf uh, hadden we de afspraak van... Uh, nou, we gaan eerst kijken van uh, hoe vind ik het hier... En, uh,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 De Radioroute wordt deze week verzorgd door verslaggever Mark Hamer. Mark, wat gaan we morgen van je horen? Vandaag ben ik voor de radioroute afgereisd naar Heilig Landstichting. Dat is bij Nijmegen, voor een bezoek aan Museum Orientalis. Het museum is misschien wel beter bekend onder de naam het Bijbels Openluchtmuseum. Het museum werd 100 jaar geleden opgericht. In 2007 kreeg het de nieuwe naam. Maar de bezoekersaantallen liepen zo terug dat in 2009 het museum werd gesloten. Nu zijn ze bezig met een doorstart. Maar daarvoor willen ze niet afhankelijk zijn van de overheid. En dus doen ze met een mooi, hedendaags, hipwoord aan crowdfunding. Wat het is en hoe ze dat doen, dat morgen tijdens de radioroute. Mark Hamer was dat. Dit was het Radio 1 Journaal van dinsdag 9 augustus. Zometeen avondspits van WNL met Casper Kooi. Goedenavond Casper. Ja, goedenavond Lucella. We bespreken ook de beursdag zometeen met onze eigen Corné van Zijl. We wachten overigens ook op het moment dat we goedkoper kunnen tanken daar bij de pomp. En tja, de baas die wil meer van je weten. Zo ook wat je in privé tijd doet. Dat zometeen bij WNL. Eerst het NOS-journaal met Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Directeur Smits van het Maastadziekenhuis in Rotterdam legt per direct zijn functie neer. Het ziekenhuis kwamt al maanden met een uitbraak van een multiresistente bacterie. Een nieuw bestuur moet de problemen definitief oplossen, schrijft het ziekenhuis. Smits krijgt bij zijn vertrek een bedrag mee van bijna 236.000 euro. De Britse politie zet in Londen vanavond 16.000 agenten in om een einde te maken aan de rellen. Dat zijn er 10.000 meer dan de afgelopen nacht. De politie heeft gewaarschuwd dat agenten ook rubberkogels kunnen gebruiken. Het zou voor het eerst zijn dat dat wapen wordt gebruikt. De meeste Europese beurzen hebben zich licht hersteld van de flinke verliezen van gisteren. In Amsterdam sloot de AEX bijna anderhalf procent hoger. Ook de beurzen in Frankfurt en Parijs boekten een bescheiden winst. Alleen in Londen werd een procent verlies geleden. En de eerste etappe van de Eneco-tour is gewonnen door André Greipel. De Duitser was de snelste in de massasprint. Beste Nederlander was Theo Bos op de vierde plaats. De Amerikaan Finney houdt de leiding in het algemeen klassement. Tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Het weer. Voordat weer zit hier Marco Verhoef. Met steeds meer opklaringen, nog wel een paar buien... maar de meeste trekken geleidelijk aan wel weg of lossen wat op. En voor de late avond en de nacht is het dan ook op de meeste plaatsen droog. Alleen het noordwesten van het land houdt nog wel een bescheiden buienkans. Temperatuur in het binnenland dalend naar 8 of 9 graden. tamelijk frisse nacht dus. En morgen loopt het kwik uiteindelijk op naar zo'n 17 tot 20 graden. En dat is voor de tijd van het jaar echt te koud. We beginnen de dag nog wel met zonnige momenten. Al snel ontstaan stapelwolken, er kan een enkel buitje vallen. En in de middag en avond wordt de bewolking dan dikker... en gaat het van het westen uit ook weer wat harder regenen. De meeste neerslag valt overigens in het noorden van het land... en daar staat ook de meeste wind. Uit het westen waait het daar vrij krachtig. Windkracht 5, overigens een stuk minder hard dan vandaag. In het zuiden staat sowieso weinig wind. Dan donderdag een dag met bewolking en regen. 18 of 19 graden. Echt mager weer. En daarna blijft het weliswaar wisselvallig... maar de temperatuur loopt langzaam op tot boven de 20 graden. ANWB-verkeersinformatie. Nog 37 kilometer file. De meeste file staan rond Rotterdam. Heeft ook te maken met de afsluiting van de A20 vanwege de werkzaamheden. Verder een aanrijding op de A12, Haag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Zevenhuizen is nog steeds maar één rijstrook open. Tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen is het langzaam rijden over 10 kilometer. Ook een langere file op de A13 Den Haag-Rotterdam. Daar staat tussen Delft-Zuid en het knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kasper Kooi. De werkgever wil weten wat je in privé tijd doet en handsfree surfen in de auto. De Europese beurzen hebben zich licht hersteld van de flinke verliezen die gisteren werden geleden. De AX is dus ook gesloten met winst en dat is nieuws. Want eerder op de dag een verlies van ruim 5 nu 1,3 hoger op 278 punten. Live vanaf de WNL-redactie in Amsterdam is dit spits. Corné van Zel, goedenavond. Goedenavond, Casper. Je bent van uh, SNS. Het ging vandaag alle kanten op, hè? Ja, het was een, een wilde dag. Uh, een hele bijzondere opening. Want iedereen verwachtte dat de beurs een heel stuk lager zou zijn. Maar we openden hoger. Maar daarna ging het heel rap naar beneden. Um, die, uh, en daarmee heb je dus een, een swing gehad van ruim 6% op één dag. En dat is gewoon veel. Ja. Uh, maar we zijn wel hoger gesloten. Wil dat zeggen dat we alle stress boven zijn intussen? Um, ja, simpelweg dat weet je maar nooit. Als morgen iedereen weer besluit om te verkopen, dan gaan de beursverkoers zelfs nog naar beneden. Ja. Een van de redenen om je wel een beetje zorgen te maken is dat uh, veel Amerikaanse beleggers, en ik heb er vandaag ook een paar gesproken, verwachten wel dat de Fed, die vanavond zijn normale rentevergadering heeft, uh, naar buiten zou komen met, uh, met, met acties. Uh, niet met de rente, want daar valt niet zoveel meer aan te doen, maar vooral... Uh, dat ze een mogelijke geldverruiming gaan doen. En we hebben het al uh, versie 1 en 2 gehad in de afgelopen jaren. en Dat ze met nummer 3 zouden gaan komen. En ik ben bang dat ze daar misschien een beetje teleurgesteld in, in zullen worden. Dus dat is nog de grote vraag hoe ze daarop zullen reageren. Ja. Ik, ik meen dat, het, uh, dat de Vereniging van Effectenbezitters dit uh, rekensommetje had gemaakt. De beursfondsen aan de Damrak hebben deze maand al voor ruim in totaal 75 miljard euro van hun waarde verloren. Dat is voor ze. Ja, dat is volgens mij. We zijn ook een vrij grote beurs, dus dan gaat dat vrij hard. Um, in de afgelopen uh, drie maanden zijn we ongeveer 20% de waarde kwijtgeraakt. Of eigenlijk hetzelfde over het hele, uh, hele jaar. Dus ja. dat is, het is gewoon een, een slecht jaar te noemen. In de AMX zelfs is het ruim 30% naar beneden gegaan. Ja, De koers zijn nog harder naar beneden gegaan. Um, dus dat, dat kan best kloppen, ja. Ja, Corne, we praten zo verder, want de verliezen van de afgelopen tijd lijken wel heftig, maar komen nog zeker niet in de buurt van de grootste crashes die we eerder hebben meegemaakt. WNL's Martina Verhoef. De meest recente was 15 september 2008. De Dow Jones-index verloor 500 punten. all because of the crisis on Wall Street. In oktober van dat jaar verloor de Dow Jones 20 In de periode 2008-2009 is de index gehalveerd. Maar ook de internetbubbel was heftig. eBay was disappointing. Now Amazon. What's going on in the dot .com world? Those were supposedly the two bright lights in, in com Well, oh, excuse me. You <laughs> can. I did not mean that. I swear, Susan. In de lente van 2000 begon het. Binnen twee jaar daalde de technologiebeurs Nasdaq ruim 80 in waarde. Gisteren was er de angst voor een zwarte maandag. De echte zwarte maandag was 19 oktober 1987. Good the world for that de beurs in New York verloor binnen één dag 20 procent. Deze val kwam onverwacht. En de verklaringen liepen uiteen. Van overschakeling op obligaties tot uit de hand gelopen computerhandel. Door stijgende olieprijzen en binnenlandse politieke problemen... verloor de beurs in Londen tussen 73 en 74 meer dan 70 procent. Ook in de jaren 30 gingen de koersen natuurlijk omlaag. En de grote crash was wel op Wall Street in oktober 1929. Wat begon met een daling van 13 procent eindigde in 1932 met een verlies van 89% in totaal. Ja, Corné van Zijl, het kan dus veel erger dan wat we hebben meegemaakt de afgelopen dagen. Ja, natuurlijk. Het, het kan inderdaad uh, veel erger. Dus uh, in dat opzicht hebben we eigenlijk nog niks meegemaakt. Maar voor de korte termijn denk ik wel dat we een beetje een bodem hebben gevonden. Um, dat past ook wel bij het huidige patroon. Als je gaat kijken uh, hoe ver zo'n beurs uh, kan dalen op korte termijn. Uh, hoe ver kan dat elastiekje opgerekt worden dan denk ik wel dat we op, op tijdelijk eventjes een bodem hebben gevonden. Even, even een ander onderwerp, want de beurs gaat heen en weer... maar ook de markt wat betreft olie. De prijs van olie is afgelopen tijd flink gedaald. Hoe staat het er nu voor? Ja, als je gaat kijken dan zie je dat uh, ook daar vandaag weer uh, 6% vanaf is. En, uh, een vat ruwe olie in, in New York kost uh, op dit moment 81 dollar. Dat is een, een stevige daling en een afspiegeling van de ja, mindere economische verwachtingen. En dan hebben we dus ook minder olie nodig en daardoor daalt de prijs van olie. Ja, dat is goed nieuws lijkt mij. Ja, en ik denk dat we dat uiteindelijk ook wel uh, aan de pompen uh, vertaald uh, zullen zien. Um, het is ook vooral goed nieuws voor de uh, Amerikaanse economie. Want daar is de consument, die heeft er gewoon echt serieus veel ja. Van. Ik hoor ook de, de CEO van Walmart, de grootste supermarkt van de wereld... klagen van, ja, onze klanten die, die, die zijn, uh, hebben geen geld meer over... omdat ze alles bij de pomp kwijt zijn. Ja. En wij hebben hier bij WNL hebben wij El Elende Lamar en hij moest ook even tanken. Ondanks dat uh, de olieprijs de afgelopen tijd met zo'n uh, 15% gedaald is... is dit aan de pomp uh, niet echt te merken. Het is nou het uh, tweede pompstation dat ik uh, passeer... waar de prijs van uh, een liter benzine nog steeds op 1,70 euro staat... Dus wat ik nu ga doen is zoeken naar een onbemande pomp. Dan weet ik in ieder geval dat ik daar goedkoper uit ben. En dan creëer ik tenminste een beetje het gevoel dat die dalende olieprijs doorwerkt in de benzineprijs. Zo, ik heb een goedkopere pomp gevonden. 1,60 euro hier per liter. En terwijl ik hem vol laat lopen ga ik hier de mensen maar eens even vragen wat zij er nou van vinden. Wat vindt u ervan, dat de prijs van ruwe olie, die is heel erg gedaald de afgelopen ja, tijd? en de benzineprijzen niet. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik mooi shit. We worden eigenlijk genaaid waar je bij staat. Het bewijs staat gewoon op internet, op nu.nl, in de kranten. Maar waar blijft dan die teruggang van de benzineprijs? Ja, want ik bedoel, we betalen een maand geleden we ongeveer €1,70 aan de pomp. En dat is nu nog steeds zover. Klopt. Zes weken geleden heb ik een auto gekocht. betaalden we €1,69. Toen is hij omhoog gegaan, die prijs. Nu heb ik een andere auto gekocht. En nu is het nog steeds. Terwijl de prijs van de ruwe olie zakt. Maar ja, het geld gaat gewoon bij de hoge heren in de knip. En daar zien wij nooit meer iets van terug. Goedendag, meneer. U kiest ook voor de goedkopere pomp? Uh, ik kies over het algemeen voor de goedkopere pomp, maar ik rijd er niet voor om. En dat doet u niet? Nee. De prijs van ruwe olie is de afgelopen tijd echt heel drastisch gedaan met 15%. De benzineprijs maar een beetje. Ik had het er net vanmorgen met een vrouw over. Als de olieprijs stijgt, gaat de benzineprijs onmiddellijk omhoog. Als de olieprijs daalt, duurt het altijd een aantal dagen. Ik denk dat dat nu ook weer het geval is. Het zal nog wel dalen, maar het, het duurt weer een dag of wat. Maar raar is dat toch eigenlijk, hè? Ja, dat is niet eerlijk. Wat nee. zou daarachter zitten, denk u? Ja, winst, winstbjacht van de olie van de ja. En, ja, en, en tanken wel... blijven we toch al. Ja, en zolang wij eh, eenvoudige burgers niet met z'n allen in opstand komen... of ons verenigen, gebeurt er niks... Ik ben nu klaar, geloof ik, hè? Ja hoor, ik ben klaar. <laughs> Bedankt. Corné van Zijl, hoe lang duurt het voordat we aan de pomp merken dat de olieprijs is gedaald? Nou, dat zal wel enige tijd duren, want uh, die oliemaatschappijen hebben die olie wat, wat duurder gekocht. Uh. En eigenlijk, als we het toch over de beurs hebben, is dus een prachtige manier om er juist van te profiteren. Ik zou zeggen, koop aan de Lichel. Tuurlijk. Dank voor dit advies, <laughs> Corné van Zijl van, uh, van SNS. Door naar uh, Jim van Bemmel. Goedenavond. Ja, goedenavond. U bent uh, Kamerlid voor de PVV. En u wilt uh, openheid hè, als het gaat om de prijzen op uh, tankstations. Want u ja. snapt het ook niet helemaal hoe dat zit. Nee, wij, wij snappen dat niet. Ik, ik heb een, uh, een motie ingediend die is aangenomen waarbij een onderzoek is uh, gevraagd ja. aan het kabinet. De uitkomsten van dat onderzoek verwachten we in september. Um, en ja, ik hoor wat ik hiervoor ook al hoorde bij de verschillende mensen. De mensen snappen het ook niet. Ja, als de prijs omhoog gaat, zit men er heel strak op, hè. De meneer voor me die had het over ja, die olie is ingekocht... maar dan zou je het ook andersom kunnen zeggen... nou, de olie is goedkoper ingekocht en dan duurde het langer voordat het omhoog gaat. Maar dat is dus nooit het geval. De knop naar beneden weet men over het algemeen uh, niet goed te vinden. Dus wij snappen het niet en ik denk dat daar ook uh, een oorzaak voor is. Ja, wat zou die uh, kunnen zijn? Die, de oorzaak die ik vermoed is, uh, en uh, dat weten we gewoon... Hè. Dit heet dan met een heel net woord een oligopolische markt. Dat wil zeggen, er is één hele belangrijke speler... En de andere maatschappijen die kijken naar wat die speler doet. U ja. kunt het ook zien in de adviesprijzen. Als u nou verschillende oliemaatschappijen met elkaar vergelijkt... hebben ze allemaal nagenoeg dezelfde adviesprijs. Nou, dat, terwijl er dus allerlei variabelen onder zitten. En dat geeft natuurlijk aan dat ja, die concurrentie absoluut niet aanwezig is in die markt. En dat, euh, Ik verwacht niet dat dat, als we daar niks aan doen en als we daar niet goed naar kijken... dat dat ooit gaat veranderen. Nou ja, er is nu een onderzoek gaande, uh, uh, mede dankzij u. Uh, en, en de resultaten, wanneer komen die uit? Nou, wat ik, wat ik zei, in september verwachten we de resultaten. Het is overigens ook zo, uh, wellicht is het ook aardig om dit verband nog even te noemen... dat ik uh, net met een initiatiefwet ben begonnen. Uh, dat doe ik samen met Sharon Dijksma. Van de PvdA. Van de PvdA. Uh, waarin uh, wij uh, een publicatieplicht willen gaan vragen van de benzinepompen... Want het is zo dat uh, die stations op het algemeen uh, ja, uh, veel uitzonderingen daar gelaten worden. Er zijn een aantal die gewoon niet hun prijzen willen doorgeven. Ja, waardoor, en, en, en uh, zodat, zodat het dan veel makkelijker is uh, waar je dan een goedkoper zou kunnen tanken. Ja, kijk, waar ik uiteindelijk naartoe wil, is dat een automobilist in de auto zit en, uh, en wil gaan tanken. Een piepje krijgt via zijn navigatiesysteem. Ja. En de navigatie geeft dan aan, nou ga, rij nog even 10 kilometer verder of 20 kilometer verder. Ja. Als dat mogelijk is natuurlijk. Want daar is die 8 cent goedkoper. En die uiteindelijke transparantie, die moeten we natuurlijk zien te krijgen. Nou, daar zijn bijvoorbeeld minister van der is al mee bezig geweest een tijdje geleden. Hm. Uh, nou, uh, op de een of andere manier wil men daar niet aan. Men wil niet die prijzen vrijgeven. En ik begrijp dat wel, want ja, zodra je natuurlijk de prijzen vrijgeeft, wordt de concurrentie groter. Dat maar dat is wel ja. in het belang van de consument. Jim van Bemmel, hartelijk bedankt. Dag dan. Je baas wil meer van je weten. Zo ook wat je uitspookt in privé tijd. Dat zometeen. WNL Avondspits naar Londen. De middenstand daar wordt zwaar getroffen door de rellen. Telegraaf-correspondent Arnoud Breitbart. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt ondernemers gesproken. Wat, uh, wat vertellen ze je? Uh, we zijn tot tranen toe geroerd. Want. Um... De plunderaars die, die hebben eigenlijk hun hele hebben in houden meegenomen. Veel familiebedrijven zijn getroffen. Uh, bedrijven die al honderd jaar op eenzelfde plek zitten. Uh, zagen hun hele voorraad in vlammen opgaan. En het grote probleem is. Dat de verzekeraars waarschijnlijk niet gaan uitkeren. Want uh, rellen, uh, dat staat dan weer ergens in de kleine letters, valt niet onder de dekking. Ja. Is, is er al iets van een schadebedrag bekend? Het loopt waarschijnlijk in de miljarden ondertussen. En het beeld van Londen als een veilige stad, een stad om veilig in te ondernemen, uh, dat is uh, volledig naar de galmise. Wij hebben hier een fragment uh, gevonden van de BBC. Ja. Want de verslaggever sprak met een rennend meisje van 17 jaar. En zij legt uit waarom ze de lokale ondernemers pakt. Het is de rijke mensen. Het is de rijke mensen, de mensen die hebben En dat is waarom dit is gebeurt. because de rijke mensen. Dus we laten showing de rijke mensen dat we kunnen doen wat we willen. Ja, yeah, Arnoud, ze pakken de, rich people, de rijke mensen, de rijken, Maar dit zijn MKB'ers. Ja, volstrekte onzin natuurlijk. Het is echt hartzappel om hier rond te kunnen komen als ondernemer. De huur is aan torenhoog. Uh, uh, fietsenwinkels, uh, schoenenwinkels, dat zijn uh, heel veel. Um, uh, Franchise-nemers ook. Ja. Uh, dus die hebben helemaal geen grote voorraden. Die hebben niet heel veel geld. Uh, het is het is erg kortzichtig van uh, van die plunderende jeugd. Kunnen de ondernemers uh, nog wat doen om dit tuig ook te weren? Uh, ja, dat is heel lastig. Je ziet in sommige wijken dat ondernemers uh, uh, op de straat gaan staan met uh, uh, met wapenstokken om in ieder geval hun zaak te beschermen. Uh, opmerkelijk genoeg zijn het veel uh, Turkse ondernemers, bijvoorbeeld in Croydon, die dat, die dat nu doen. Um, ja, er is vrij weinig wat je kunt doen als er een groep van 200 uh, uh, schoppers op je afkomt. Het zijn, het zijn grote buurtwachten, um, in, in, uh, met name in de Turkse gemeenschap, die, die heel sterk optreden. nu. Um, en de verwachting is dat dat vannacht nog veel meer wijken zal gaan gebeuren. Want ondanks dat er 16.000 politieagenten op straat zijn... Uh, zal het vannacht toch nog wel wat onrustig worden. Arnold Breitbart, Telegraaf-consument, hartelijk bedankt. Steeds meer werkgevers willen zich bemoeien... met het privéleven van hun werknemers. Rosé van Velsen, goedenavond. Goedenavond. U bent directeur bij 365. U heeft uw onderzoek naar gedaan. Ja. Waarom willen mijn uh, bazen dat? Dat ze, wel, uh, dat ze weten wat er in mijn privéleven zoal gebeurt? Nou, deze bazen hebben in de basis een goede intentie. En uh, zijn meer betrokken dan dat ze zich willen bemoeien. Uh, zij willen vooral weten hoe het gaat met de persoon achter hun werknemer. Uh, omdat zij merken dat het privéleven van een werknemer wel degelijk invloed heeft op de manier waarop hij in zijn werk zit. Oké, okay, stel ik heb ruzie met mijn, uh, met mijn buurman. Wat gaat mijn ja. baas dat aan? Dat gaat uw baas in de basis niet aan. Het wordt alleen voor hem van belang op het moment dat het de manier waarop u in uw werk zit beïnvloedt. Ja. En onderzoek wijst uit dat mensen die niet helemaal in balans zijn en hun werk en privé niet goed combineren, veel minder productief zijn, vaker ziek zijn en meer ongevallen veroorzaken. Ja, maar ik, ik heb ook een buurman die maakt zoveel herrie, zelfs s nachts, ik slaap er niet van. Ja, precies. Ja. Nou, dan gaat het uw uh, humeur kosten waarschijnlijk. Gaat het uw stress opleveren. En uh, gaat het ook in de weg zitten van de manier waarop u in uw werk zit. En op dat moment zal uw werkgever als betrokken uh, werkgever er mogelijk een vraag over kunnen stellen. Ja. Uh, u heeft onderzoek hiernaar gedaan. Welk type werknemer heeft nou het meest last van privé-narigheid op het werk? Ja, we zien het vaker voorkomen bij jonge medewerkers en bij vrouwen. Oh, waarom? Nou, deze uh, mensen hebben vaker last van wat wij noemen keuzestress. Namelijk heel veel willen een hoog ambitieniveau hebben in wat ze willen bereiken. En daarmee soms klem komen te zitten tussen hun privé situatie en hun werk. Oké, okay, dus die mensen zijn dan extra gespannen? Die kunnen gespannen zijn, maar het kan ook gewoon zijn dat ze net even iets minder lekker in hun vel zitten. En uh, eigenlijk veel effectiever zouden kunnen zijn als ze dit beter in balans brengen. Oké, okay. en, en, en wat als de baas daar dan achter komt? Wat kan die dan betekenen? Nou, de bazen geven ook aan, en dat is het goede nieuws, drie kwart van de bazen zegt een bijdrage te kunnen leveren aan de balans tussen werk en privé. Door bijvoorbeeld als, uh, als er sprake is van het zoeken naar een, uh, een zorginstelling voor een zieke, uh, zieke moeder, uh, afspraken te maken over uh, eventueel s'avonds werk afmaken in plaats van overdag. Oh ja, tuurlijk. Wat, uh, wat flexibeler omgaan met werktijden ja, bijvoorbeeld. Precies, bijvoorbeeld. En dat is echt geen, uh, geen taboe meer voor een werkgever. Nee. Um, kan, kan de Arbo-arts nog een rol spelen? Nou, een arboarts kan signaleren wanneer iemand echt verschijnselen vertoont. Kan signaleren dat dit aan de hand is. En iemand een handje op weg helpen. En ook werkgever en werknemer samen een handje op weg helpen. Om weer de positieve dingen te zien. En daarmee meer energie te krijgen. En weer uh, met plezier aan de slag te gaan. En als mijn baas een uh, hand op mijn schouder legt en vraagt van hoe gaat het nou ook thuis? Moet ik dan gewoon eerlijk zijn? Kan ik dat nee. gewoon? <laughs> dat is helemaal aan u. Oh. Um, ja, u bepaalt waar de grens ligt van wat uw werkgever van u weet. Alleen ervaren we wel dat werknemers het erg prettig vinden... wanneer een werkgever gewoon belangstelling toont voor hoe het met hen gaat. Ja. Dus wat dat betreft mag een werkgever af en toe best even een vraag stellen. Ja, en dat is, is ook een soort van blijk van waardering, toch? Precies, ja. precies. Rosé ja. van Vels, u bent zelf directeur hè, van 365. Doet u dat zelf ook bij uw eigen personeel? Ja. Uh, ik wil bijvoorbeeld graag weten hoe het met mijn mensen gaat. Zo heeft een van mijn mensen net een, uh, een zoon gekregen. Ah. En hebben wij vanmiddag gezamenlijk met huisjes gegeven. Nou, gezellig. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Het is een natte, natte zomer. En ook het bedrijfsleven moet erop inspelen. En dat doen ze. WNL-verslaggever Ardi Stemenink maakte een rondje in Utrecht. Een Lounge set van 1900 voor 999. Daar zie ik wat uh, houten buitenstoelen staan met 40% korting. Gio Mereu van Tuincentrum Overvecht. U gelooft er niet meer in? In de zomer niet. In onze uitverkoop wel. Hoe loopt het? Momenteel goed. Um, en we hopen de komende weken nog beter. Omdat we gewoon uh, met hele mooie korting aan de gang gaan. Maar denkt u echt, de zomer komt niet meer goed, we gaan maar eerder beginnen? Um, bewust gekozen. Of de zomer echt niet meer goed komt. Maar je moet altijd de handel een beetje een slag voor zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om onze afkoop in te zetten. En wanneer had u dit normaal gedaan? Als het nou een beetje lekker zonnig was? Um, nou, ik denk ergens uh, in de loop van september. En ook echt wat verkocht vandaag. Net nog. De mensen staan buiten in te pakken. Mevrouw, denkt u dat u het echt nog gaat gebruiken deze zomer? Ja, vanmiddag. Zeker weten. Ik heb nog 2,5 week voor de boek, vakantie. En ik ga ervan genieten. Heeft u er een paar of bij gekocht? Nee, die heb ik al. Ga daar maar onder zitten. Jij hebt er geen geloof meer in. Wij wel. Ik weet niet welke ik allemaal heb. Ik denk ik duik een museum in, maar nu Nonnekes. Daar is het doodstil. Maar hier in het, het dik Brina huis, waar heel veel van Nijntje te zien is. Topdrukte. Ja, topdrukte inderdaad. Ja, we boffen denk ik gewoon heel erg met het slechte weer. Slecht weer betekent voor ons goed weer. Uh, van waar naar het museum? Nou, het is niet uh, zo lekker weer. En het meisje heeft nog vakantie. Vandaar naar het museum. Ik hoor daar toch al het weer komen. Ga ik het even aan jou vragen. Als je nou zou mogen kiezen hè, vandaag, moeilijke vraag. Zou je dan liever naar het zwembad gaan of liever naar het Nijntje museum? Nijntje museum. Zou je niet liever in je, in je zwempak lekker uh, bommetjes maken in het zwembad? Nee. Moeder, wat denkt u? <laughs> Ze zwemt ook wel heel graag. <laughs> Hoeveel drukker is het nou echt dan anders? Nou, ik heb hier een uh, statistiekje. Hier zie je een lijntje dat uh, aangeeft hoeveel mensen er vorig jaar waren. En je ziet dat voor 2011 die lijn in de zomerperiode echt een heel stuk hoger ligt. Dus, uh... Jullie verdienen meer dan jullie gehoopt hadden. Wat ons betreft kan het, uh, kan het nog even door blijven regenen. Een lekkere frisse salade, verse aardbeien, blauwe bessen. Dat is het eten waar je in eerste instantie aan denkt als het zomer is. Maar ja, goed, met dit weer. Wat merken ze ervan bij de groentewinkel? Uh, ja, uh, nou, het loopt nog. Dus uh, we verkopen het nog. Uh, vandaag nog zelfs. En uh, ja, mensen vragen er toch nog naar. En dan hebben we het over zuurkool. Als ik eventjes kijk, uh, er is hier de wijnzuurkool en de zuurkool naturel. Ja. Hoeveel verkopen jullie het? Uh, nou, niet uh, in uh, grote getale, maar het wordt ook, ja, normaal hebben we het helemaal niet in de zomer. En nu uh, wel. En zelf, als u in de winkel staat, gaat dan de voorkeur uit naar, die buur, naar de buren... Heerlijke aardbeien voor 2,95 of voor het zakje zuurkool van een euro? Ja, toch uh, de aardbeien. Ja, Het is toch uh, vasthouden dat het toch een soort van zomer is. Yes. Hou vol. Ja. Ja. Ja, hoe vaak komt het dan niet voor dat je in de auto zit en je wilt eigenlijk iets opzoeken. En dat lukt dan niet zonder je handen te gebruiken. Want dan grijp je al gauw naar je telefoon en ga je mobiel op internet ga je zoekwoorden intoetsen. Maar dat is vanaf nu anders, want je kan namelijk een telefoonnummer bellen. En dan kan je vragen wat je maar wilt. Um... Martijn van Eesteren, goedenavond. Welkom hier op de redactie. Goedenavond. Het is, een, het is een initiatief van u, want ik kan dat, uh, dat 0900-nummer bellen. Ja, klopt. Je kan uh, 0900-1975 bellen. En dan kan ik een vraag stellen. Je kunt in principe een vraag stellen ja, wat je maar wil. Ieder onderwerp. Uh, er zitten gewoon mensen klaar uh, achter internet. Je belt het nummer en uh, zij zoeken het voor je op. Dus en dat, uh, dat is natuurlijk veilig als je in de auto zit. Dat is hartstikke veilig inderdaad. Ja. De alternatieven zijn inderdaad uh, tijdens het rijden met de smartphone. Of eventueel stoppen langs de weg. Of uh, ja, iemand anders bellen. Ja. Je secretaresse of wat dan ook. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Ja. En ik denk ook Zo. dat oudjes hier heel blij mee zijn. Want opa en oma's hebben vaak ook geen internet. Ja, ja dat klopt. Die, uh, dat is niet de eerste instantie de markt opricht. Maar uh, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Ja, dus, want, uh, want, ja. want u zit heel erg op het zakelijke segment. Ja, ik bik wel heel erg in eerste instantie op het zakelijke segment. Uh, en ook wel meer in bredere zin gewoon eigenlijk iedereen die onderweg is. Maar in de eerste instantie natuurlijk wel het zakelijke segment. Omdat die toch ook vaak, uh, laten we zeggen, minder problemen hebben. Om de belkosten, hè, die worden vaak door het bedrijf betaald. Die bellen al ja. heel veel in de auto. Dus uh, ja, op die manier. Die, die maken eigenlijk al vaak gebruik van informatienummers. En dit is nu eigenlijk het informatienummer waar je alles bij elkaar hebt. Dus, uh, en wat voor vragen krijgt u dan zoal? Nou, de meeste vragen zijn eigenlijk uh, wel uh, nummer, adres, informatie... bedrijfsinformatie, dat soort dingen. Dus locaties waar mensen op zoek zijn. Um, en wat je ook veel krijgt is uh, uh, toch wat meer extra verkeersinformatie. Files, flitsers onderweg, uh, verkeers. Oh, dan kun je ook gewoon bellen? Waar staat er momenteel een file hier op de A1 ja, ja, nee, bijvoorbeeld? Je, je belt, ja. dus alles wat je op kan zoeken op internet. Dus ook de, ja, dus ook de flitsers. Ja, dan bel je even dat nummer en dan, uh, en dan, weet, je het. En dan weet je het. Maar vaak uh, ja, willen mensen ook openingstijden bijvoorbeeld weten van een winkel... of ze net nog even naar een bepaalde winkel ja, kunnen. Of, ja, want, want ik heb vanmiddag ook eventjes gebeld. Ah, de kijk. kosten voor dit gesprek zijn 80 cent per minuut met een maximum van 40 euro. Goedemiddag, 19.75 online met Carlijn. Ik begreep dat ik u alles mag vragen, hè? Ja, klopt. Hoe lang is een Chinees? Dat klopt. Dat is een goed antwoord. Ja, hè? Ik van alle markten thuis. Ja, tot laat is de bouwmarkt in Almere open. Ik ga het even voor u opzoeken ogenblikje. ogenblik, ja. En meneer, bedoelt u de praxis? Uh, nee, die andere. Um... Gamma. Nee, hoe heet die ook weer? Quantum. Quantum. Oké. Okay. Meneer, ik heb hier geen kwantum in Almere. Ik heb alleen de gamma en de praxis staan. Oh, Oké, okay. en, en, en die zijn tot hoe laat open? praxis is van... 9 tot 9 uur open. Dus tot 9 uur vanavond. En dan gaan we ook tot 9 uur vanavond. Hartelijk bedankt. Kan ik u verder nog ergens mee helpen? Nou, uh, mijn collega wilde weten of de chocolade bij de Albert nog in de bonus is. <laughs> geen idee. Dat is een goede vraag. Uh, ga ik ook even opzoeken. Als een blikje. Tuurlijk. Uh, Meneer, helaas geen chocolade in de bonus. Uh, wel speklapjes en beenham. Nou, dank u vriendelijk. Graag gedaan. Oké, okay, tot ziens. Graag. Ja. Ik, ik, ik moest even in dit gesprek knippen, het duurde ongeveer een minuut of vijf. Ah, best, best lang toch voor drie vraagjes? 80 cent per dat, minuut? Dat is vrij lang inderdaad, maar de meeste standaardvragen die, zijn, die worden heel snel gevonden. Dus meestal verkeersinformatie, uh, openingstijden, dat gaat vrij rap. Ja, 80 cent per minuut, Le uh, levert dat dan wat op? Dat levert wel wat op, ja. Dat, want, want, want hoeveel mensen werken er in dat callcentrum van u? Er werken ongeveer vijf mensen doorlopend nu. En er is een pool van ongeveer tien mensen die, dus, die in ieder geval dit werk kan doen. En steeds in blokken wordt ingezet. Ja. Ja. En is het winstgevend al? Nou, Op dit moment is het nog niet winstgevend voor mij. Ik ben uh, nu 2,5 maand uh, live, maar je ziet dat uh, de uh, die groeien. En we hebben echt veel tevreden klanten, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus ik uh, vraag feedback aan mensen en ik, uh, ja, ik zie duidelijk stijgende lijn. En uh, ja, nogmaals, tevreden klanten, dat is natuurlijk het belangrijkste. En ja. uh, tegenwoordig kan ik ook zoekopdrachten inspreken hè, op mijn telefoon? Uh, bij Google. Hoor. Bij uh, Google kan ja. ik dat, ja. Ja, ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om het, uh, om het te doen. Het enige wat je echt nergens hebt, is echt de persoonlijke service. En mensen die met jou meedenken en, en, en ook nog eens een keer mee kunnen denken van hij is daar en daar en, en die echt met oplossingen kunnen komen die helemaal uh, op maat zijn. Dus. Martijn van Eesteren, bedankt voor de komst ja, naar de redactie van, uh, van WNL en u bent van 0900-1975. Ja, dank u wel. Bijna aan het einde gekomen van deze avondspits. Zometeen op deze zender Kunsthof. Daarin is Lieke Marsman te gast. Op haar 18e publiceerde ze al gedichten in een literaire tijdschrift. En haar tweede debuut, uh, uh, bundel, uh, en haar debuutbundel, wat ik mezelf graag voorhoud, werd in één jaar twee keer bekroond. Zometeen na 7 uur. Morgenavond is WNL terug op Radio 1. Fijne avond. Meer avondspits. Omroep WNL. .nl.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 Kijk vanavond, 5 over 10, NOS, Nederland 1. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao-NordseJazz.com. Dit is Radio 1.